States of America. Amerika kiest. De Uitslagennacht. Live vanuit het Melkwegcafé Café in Amsterdam. Tim Overdiek en Willemijn Veenhoven. Ja, we gaan naar het nieuws. Zit al lang te wachten. Lieselot Thomasen, op vijf uur. Bij de Amerikaanse presidentsverkiezingen is Barack Obama aan de winnende hand. Mid Romney is er niet in geslaagd de staten Pennsylvania, Wisconsin, New Hampshire en Michigan op Obama te veroveren. Hij voerde daar de laatste dagen een verwoedcampagne om niet volledig afhankelijk te worden van Ohio. Nu hij er niet heeft gewonnen, moet Romney en Ohio en Florida en Virginia binnenhalen. Maar in Ohio en Florida lijkt Obama een goede kans te maken op de zegen. Het verlies van Michigan is pijnlijk. Romney heeft van oudsher banden met de staat. Hij is er geboren en opgegroeid en zijn vader was er gouverneur. Toch werd de voorsprong van Obama er nooit echt bedreigd... omdat hij er de auto-industrie redde. Als Obama wint, krijgt hij wel opnieuw te maken... met een republikeinse meerderheid in het huis van afgevaardigden. De republikeinen veroverden het huis twee jaar geleden... wat een verlammend effect had op Obama. Het zal nu heel moeilijk voor hem worden... de politieke stagnatie te doorbreken. Ook de politieke kleur van de Senaat verandert niet. Daar houden de Democraten hun meerderheid. De Democraten slaagden erin de oude zetel van senator Ted Kennedy... terug te winnen in Massachusetts. Die was in 2010 verrassend door de naar de Republikein Scott Brown gegaan. Hij werd nu verslagen door Elizabeth Warren. Ook verloren de Republikeinen de zetel voor de staat Indiana. De kandidaat daar, Richard Mordock, kwam in opspraak... nadat hij had gezegd dat een zwangerschap na een verkrachting... de wil van God is... Ook in Missouri is een onhandige uitspraak over abortus de Republikeinen fataal geworden. Daar is tot Eking het verslagen. Die zei dat vrouwen bij een echte verkrachting afweermechanismen hebben... die een zwangerschap kunnen voorkomen. Met Romney ging Eking op uit de race te stappen, maar die deed dat niet. Het weer vanochtend bewolkt, hier en daar regen of motregen. Vanmiddag wordt het droger en het wordt dan ongeveer 11 graden. Van middernacht tot 6 uur vanochtend. Amerika kiest de uitslagennacht. Ja, de spanning stijgt. We wachten op Florida, wat daar gaat gebeuren en die spanning die is ook voelbaar bij het Romney-kamp meldt een verslaggever van CNN. We uh, have heard from a uh, source inside the Romney campaign that the mood over at uh, Romney headquarters, uh, their war room where they're watching uh, these returns come in, is quote very tense. And that is obviously because they are watching these returns come in from across the country and seeing states that they had hoped to uh, perhaps capture tonight uh, slipping out of their fingers. And Anderson, I can also tell you that is. Somewhat the, the in this room. The mood in this room. Hoe is het met de gemoedstoestand in het kamertje van het NOS Washington bureau? Wessel De Jong. Het laatste nieuws uit Florida. Ja, uh, het beeld blijft hetzelfde in Florida en het wordt eigenlijk steeds somberder voor Romney, steeds beter voor Obama. 90% van de stemmen geteld, uh, uh, 45.000 stemmen. Verschil voor, uh, in het voordeel van, uh, van Obama en dat, dat komt er maar steeds bij. Als je kijkt naar de stedelijke gebieden, de hoofdstad Tallahassee... daar moeten nog stemmen geteld worden, dat is democratisch. Orlando, voor Nederlanders een bekende naam, uh, is democratisch. Er uh, uh, komen nog steeds stemmen bij, hetzelfde geldt voor Miami. Ook uh, democratisch lopen ook nog steeds stemmen binnen. En alle gebieden die die republikeins zijn, die rood zijn. Daar is het stemmen tellen zo'n beetje afgelopen. Dus uh, de, de, de buiten, wat dat betreft, lijkt binnen wat, uh, wat Florida aangaat voor. Uh... Voor, voor, voor Obama. In Ohio zie je eigenlijk een beetje hetzelfde beeld. Het platteland zo'n mm. beetje is binnen. Hè, maar de grote industriële uh, arme stad wel, kan je zeggen, Cleveland, uh, daar komen de dus grote afro amerikaanse gemeenschappen. Daar heeft Obama heel hard gewerkt. Dat is de ground game van de democraten. is daar bijzonder actief geweest. Het stemmen optrommelen heeft heel erg goed gewerkt. En daar lopen de stemmen dan nog steeds binnen. Het is daar, wel, ja, het is daar ook wel nog steeds bijzonder nipt op zich. 50% Obama, 48% voor Romney. Maar dat, dat, dat lijkt niet meer te veranderen op zich op dit moment. Als je even uitzoomt en al die stemmen bij elkaar optelt... hoe kom je dan bij wat ze noemen de popular vote? Hoeveel mensen in het hele land stemmen dan voor Obama? Ik heb ze nog niet precies allemaal bij elkaar nu, de, de, de popular vote. Maar op dat punt ligt Romney ligt nog wel steeds voor. Dus eigenlijk de Amerikanen op zich zou je zeggen, ze stemmen nu voor Romney. Nee, zegt het, Obama kamp dan boos, want California is nog niet binnen. En dat weet je natuurlijk, dat is natuurlijk een van de grootste democratische staten. Dus ze, ze verzetten zich nu heftig tegen dat beeld dat er nu in de media ontstaat. Dat er een intens verdeeld land is en dat in principe Romney zou winnen met die popular vote. Vote. Van dat verhaal willen de democraten echt absoluut niets van weten. Maar het land is wel degelijk verdeeld. Dankjewel. Best we komen ongetwijfeld. Heel snel weer bij je terug. We gaan uh, snel even naar Matthijs van der Wiel in Chicago. Is het al feest? Ja, uh, ik zal je zeggen, de televisie uh, is uitgeschakeld. Op die grote schermen waren uh, de nieuwszenders te zien de hele avond... Maar een half uurtje geleden is dat allemaal weggeschakeld. En er kwamen er wat filmpjes, mooi gemonteerde filmpjes... met beelden van Obama als president. Beelden van het park vier jaar geleden, zijn overwinning toen. En plechtige muziek. En uh, helemaal geen uitslagen meer. Mensen hebben er ook geen behoefte meer aan. Want iedereen gaat ervan uit dat hij hier gaat winnen. En de voorbereidingen begonnen voor de officiële plechtigheid. Obama zou zijn huis uh, een stukje verderop... hier in de wijk Hart Park hebben verlaten. Zou onderweg hier naar Toezicht. Je zag ook wat voorbereidingen in de zaal. En uh, wat ik zeg, uh, in plaats van het kijken naar de uitslagen... begon dus de officiële plechtigheid al. Luister maar. En dan wordt het publiek opgeroepen yes, de belofte van trouw af te leggen. In de Republiek, wat One nation, under God, indivisible... Liberty, just before. Er is nog geen uitslag. Maar we getting closer and en As Als ze elk state the zal de president will probably come out of ze speakers sprekers out uit prep om de the, the crowd te het begin van het feest. Ja, het begin van de formal ceremony. En er wordt niet eens meer gekeken naar de uitslagen op televisie. We do dat op onze telefoon. We do it on our phone en we'll keep track. Say, the all the What's De Invocation, van alle goed dingen. Wat is <muches> dit? En de Ze zegt historische moment. Maar de, de uitslag is toch nog helemaal niet definitief? <laughs> We zijn heel <very> positieve mensen. <laughs> de resultaten die al in zijn shows... Het is just een matter of twee En een in de face van adversiteit. Waarbij de mensen in de grote hal elkaars handen vasthouden met de ogen dicht. Het begin van de plechtigheid, terwijl nog lang niet alle uitslagen binnen zijn. amen. amen De warming warming-up naar het feest in uh, Chicago. Ondertussen in Boston leven de Republikeinen tussen hoop en vrees. Maar Sabril sprak daar vier jonge Republikeinen in de lobby van een hotel waar ze samen keken. Do you still believe that Romney will win? Absolutely. Why? <laughs> Because I'm a believer. Ze proberen optimistisch te blijven. Maar of het nou helemaal de goede kant op gaat, daar zijn toch ook wel twijfels over. Het um, really comes down to Ohio and Florida. Too close rivers. to call, ja. Yeah. Too close to call. Ohio is the same thing. In terms of van tonight, it's it's, it's looking more, more towards Obama's favor. So when you are bent, uh, honest, you think Obama will win. I do. Tussen hoop en vrees, dat is zo'n beetje het gevoel. Bij de ene is er meer hoop en met de andere iets meer vrees. It doesn't look it doesn't look great, but. You know, we can I guess we can only hope. mocht er verloren worden aan Romney ligt het niet. Hij heeft een goede campagne gevoerd en hij heeft zichzelf ook echt laten zien. I think so. I think that he really put his jobs proposal out there. I think that he did extremely well in the first debate. And absolutely. I believe his character came out the way who he really was. I think he's a true candidate and a true person. Een echte kandidaat, een echte persoon. Dat is het verhaal in Boston. We kijken, Hans Anker, toch maar even naar wat er in gaat gebeuren. Waar de festiviteiten inderdaad alleen maar duiden op één uitkomst. Ja, je ziet het ook als je naar de in-trade cijfers kijkt, dat zijn uh, de gokkers. Uh, de in-trade cijfers, ja. kijk je daar ook al naar? Ja, je moet er overal naar kijken, dat is zelf? heel erg belangrijk. Nee, ik ben niet zo'n gokker, okay. uh, maar uh, als andere mensen uh, gokken en daar uh, nuttige uh, statistieken mee weten te genereren, dan uh, heb ik wel enige interesse. Uh, en die geven nu een 96% kans uh, dat Obama uh, herkozen wordt. Dus, dat uh, stond uh, vanmiddag volgens mij nog op 75% en uh, gisteren nog op, uh, op 60%. Dus je ziet dat, dat ook dat uh, voor Obama in uh, rap tempo de goede richting opgaat. Overigens, als je snel geld wil verdienen, dan moet je denk ik nu nog snel inleggen. Want als het dan straks 100% wordt, <laughs> heb je toch in een nachtje 4% uh, verdiend. Is dat uw stemadvies op deze vroege ochtend? Nou, dus het is over 5, is, meneer Anker. Het is, het is illegaal als je Nederland verkeerd. Dus uh, niet doen hier. Acht jaar Obama zit aan te komen... Het is iets wat vier jaar geleden ja, nou met gemogelijkheid viel te voorspellen toen het ging over hoop, de verandering, het historische moment. Maar in die vier jaar is er toch een soort ontnuchtering opgetreden eh, waarmee het toch wel, wel, wel bijzonder is dat Obama een tweede kans krijgt. Ja, die ontnuchtering zit deels denk ik ook in de persoonlijkheid van Obama zelf, hè? no drama Obama. Uh, veel van natuurlijk, de emotie rondom zijn persoon was ook... voor een deel was dat zeg maar, product van de campagne. Maar ook ja, in, na acht jaar George Bush was het natuurlijk een vurige hoop... om uh, eindelijk weer zelf uh, uh, achter het stuur uh, te kunnen zitten. De eerste twee jaar van het Obama-presidentschap... Is, is echt behoorlijk wat uh, voor elkaar gebokst. Uh, denk aan de Obamacare. Ik bedoel, dat was natuurlijk een dossier wat tientallen jaren onopgelost was gebleven, historisch, uh, uh, wetgeving. Dat zijn dingen die nu allemaal wat makkelijk uh, worden vergeten uh, en terzijde worden geschoven. Uh, sorry. Ja, nee, we, gaan, we komen zo bij je terug. We gaan eventjes naar Marcel Bril. Wessel de Jong, bij de Jong Washington. Ja, ja, Lijkt op elkaar. Wessel Ma de Jong in Washington. <laughs> <laughs> What's in the name, zullen we maar zeggen. Ja. Nee, het is, het is geen grote staat, Iowa. Maar toch wel zeer opvallend ja. dat hij uh, naar Obama gaat. Toch in principe toch een. Een, een hele conservatieve staat eh, waarvan je zou zeggen... die had Romney die had hij toch echt moeten kunnen binnenhalen in deze verkiezing. Had hij echt, echt moeten kunnen halen. Het is, hem niet, het is hem niet gelukt. En daarom zie je ook dat in Chicago nu... eigenlijk na, na de, aan de, aan de hand van deze uitslag zie je dat het feest in Chicago... in ieder geval zie je dat het, uh, dat het goed losbarst. Iowa, het is, de, de, de verkiezingen beginnen daar. De primaries, de voorverkiezingen beginnen daar altijd. Dus de ogen zijn daar altijd heel strak op gericht. Het was een... Een, het was een swing state uh, dit jaar en dat Obama dat uh, dit deze keer heeft weten binnenhalen, dat mag je toch echt een, uh, een prestatie noemen. Dat, uh, dat er toch nog wel dat, dat enthousiasme voor Obama, het feit dat hij dat daar in die, toch die christelijke uh, conservatieve gemeenschap, daar, het feit dat dat daar gelukt is, dat, uh, dat zegt toch wat over toch het succes van, van deze president. En Hans Anker knikt inderdaad, Iowa, wat maakte dat zo bijzonder voor de democraten om hier in, ook, ook hier te kunnen toeslaan? Het is ook een staat met veel uh, Nederlandse immigranten nog, uh, diep uh, orthodox, uh, protestant. En uh, ik heb mezelf ook veel tijd uh, doorgebracht, Vreselijk aardige mensen, uh, die uh, inderdaad uh, diep religieus zijn. Uh, abortus is een uh, issue wat heel zwaar telt en het is opmerkelijk dat een republikein daar blijkbaar niet de geloofwaardigheid heeft ontwikkeld. Uh, om uh, mensen op hem te laten stemmen. Ik was bij de caucus en dan vlak voordat uh, mensen daar gingen stemmen, kwam daar eerst nog een heel verhaal over uh, een abortus, uh, tamelijk grafisch, uh, redelijk ongepast voor uh, als je daar met een Nederlandse blik uh, naar kijkt. Maar het wordt daar zeer uh, intens uh, beleefd. Het is dus heel opmerkelijk dat uh, Obama dat uh, daar wint. Even terug naar wat je net zei, je, had het, je zei no drama Obama, de nuchtere ja. man, de nuchtere president. Um, je hoort wel dingen van, de, de reden dat hij misschien niet zoveel voor elkaar heeft gekregen, ligt ook aan dat hij zo ontzettend solitair opereert. Nou ja, het is, de vraag is natuurlijk of hij echt ook zo weinig voor elkaar heeft gekregen. Uh, wat denk ik iedere keer het patroon is bij Obama, is dat het zo tergend lang duurt allemaal. En dan ook weer uh, ook, die, ook die, uh, die zorgwetgeving, ja, dat ging natuurlijk op het allerlaatste momenten met de allerlaatste stemmen hangen en wurgen. Ja, dan is uh, het nagenieten is er niet echt meer bij. Nee. Uh, hij zou, denk ik, meer hebben kunnen doen uh, in het beteugelen van Wall Street. Maar als je dat doet als president in de Verenigde Staten... betekent dat je geen tweede termijn uh, krijgt. Zo eenvoudig is dat met uh, de donoren die zich dan van je afkeren. En er is natuurlijk uh, de gedachte van uh, Joe Biden uh, geweest... Uh, eigenlijk ook als samenballing van de boodschap... wat de Obama-campagne, denk ik, niet heel erg goed naar buiten heeft gekregen. Maar Osama is dead en General Motors is alive. Ja. En je ziet wel in Ohio dat met name die auto-industrie die uh, overeind is gebleven, uh, waarin Obama een hele duidelijke rol heeft uh, gespeeld, ja, dat dat wel gewaardeerd uh, wordt door Levert kiezers. Levert er nu waarschijnlijk de overwinning op? Jazeker, ook het gemak waarmee Michigan nu gekold werd al heel ja. vroeg in de avond, dat is een traditionele swing state. Uh, en uh, geen ja. centje pijn voor Obama. Even afgezien dan van wat hij bereikt heeft. Maar uh, ik hoorde een mooie vergelijking over hoe Obama opereert. Dat Clinton die belde altijd met alles en iedereen. Als hij uh, advies wilde, als hij een beslissing ja. moest nemen. En Obama die zit in zijn eentje in zijn studeerkamer met een pak met blaadjes. Alleen maar na te denken, na te denken. Is dat iets, uh, is dat bepalend geweest voor zijn presidentschap? Ja, het, het is een uh, wat secundaire figuur. Die, uh, dus Clinton is natuurlijk echt een, een mensenlover. Uh, uh, dus, uh, als, je, als je een hand krijgt van die man, nou, dan moet je echt uh, even hier kijken of je hele arm er nog aan zit. Want voor <laughs> hetzelfde geld is hij ermee uh, vandoor gegaan. Hè? En als je een heuk van hem krijgt, dan kom je er bijna niet meer, uh, meer uit. Dat kan ik uit ervaring uh, vertellen. Ja. Ja, uh, van gekregen? Ik heb een heerlijke, echt een waanzinnige heuk gehad. Vertel. Zo ja, ja, was ja, het jasje nooit meer ja, gelast. Ik, ik weet niet of ik dat op de nationale radio allemaal met je moet, uh, moet delen. Maar uh, daar kunnen we op een, op een uh, meer geschikt tijdstip nog wel eens uitgebreid over van gedachten. Maar het was een, het was een, een, een mens een mens. Absoluut, Die, absoluut. Zo'n verschrikkelijk en, woord is dat. En, en, en op, Obama <laughs> is natuurlijk veel gereserveerder eigenlijk, cerebraler. Uh, en in dat opzicht... Uh, ja, iemand die niet zo makkelijk uh, de telefoon oppakt of zegt van kom eens langs om te eten op het uh, Witte Huis. Hij is een veel zakelijker benadering uh, van politiek. Ja, en ook iemand die misschien niet zo geneigd is om zijn plannen te verkopen. Die denkt, nee, ja, als jullie ja, niet nee, achter me gaan staan, dan lekker niet. Dat is het probleem met uh, cerebraal georiënteerde mensen die denken, ja, het gaat toch om de kwaliteit van de, plan en de ja. plannen. En daar heb ik echt over nagedacht, dat ziet er goed uit. Dus nu uh, ja. opeten die, uh, die hap. En Bill ja. Clinton was er weer heerlijk bij de afgelopen dagen. Die heeft weer de tijd van zijn leven, de Clintons. Ja, ja, ja. maar kijk, Clinton is een grote overwinnaar hè, vanavond. Dat moeten we ons wel realiseren. Dan heb je het over meneer of mevrouw Clinton? Uh, ik, dan heb ik het over de familie Clinton. Uh, dus het, uh, uh, het, in, in Washington is het, eigenlijk het gezegde... Hè, dat uh, de slechtste plek om uh, te verkeren is tussen de Clintons en het Witte Huis in. Eigenlijk de plek waar Obama nu zit... Uh, maar doe de uh, calculatie maar even. Hè. Uh, Hillary is nu 65 jaar oud. Over vier jaar is ze 69. Dat is een leeftijd waarop je op een serieuze manier kandidaat kan zijn voor een eerste termijn. Even hey, voor de duidelijkheid, 2008 was natuurlijk kandidaat. Moest het afleggen tegen ja. Obama. U werd vervolgens in het kabinet opgenomen als minister van Buitenlandse Zaken. Is dat die planning? Dit is inderdaad voor haar, de route die ze kan afleggen. Ja, de, de, de route is er heel duidelijk. En het is volgens mij ook wel duidelijk dat Bill die route wel al verzonnen heeft. Uh, kijk, als Romney had, nu had gewonnen, dan had het heel lastig geweest uh, voor haar. Want dan was Romney over vier jaar de zittende president geweest... die dan voor de herverkiezing opgaat. Je mag aannemen dat over vier jaar de economie het beter doet. Uh, dus uh, het zou heel lastig zijn, denk ik, om Romney uh, te verslaan. Terwijl nu, uh, Obama gaat aan zijn tweede termijn beginnen. Dat betekent dat we over vier jaar iets heel bijzonders hebben. Namelijk een open verkiezing. Ik denk dat ik maar toch even wat dingen van Twitter ga voorlezen. Ja, doe dat uh, maar. Uh, Barack Obama, die tweet, nou ja, ik, denk, ik vind het zelf tweet, maar zijn team dan four more years. En een foto dat hij in een innige omhelzing met Michelle Obama staat. En achter hier staat geen vraagteken. <laughs> nee, er staat een punt achter. Ja. Dat is, een, dat is een stelligheid van de campagne. Alles, ja. Hoe schat jij dat in? Jij weet ja. hoe die strategie werkt nou, als het dit, de dit, is, dit is waar uh, de Obama-campagne het patent op uh, heeft: uh, superiore uh, uh, uh, zelfverzekerdheid. Dat hadden ze vier jaar geleden. en Dat hebben ze nu weer gehad. En dat zie je in alle geledingen van die campagne. Wat is die implicatie? Wisseljong Washington. Erge jeugd. Ja. Ja, Wessel kon in. Ben ik, ja, ben ik erin? Ja, ja. ja het is, uh, iedereen, iedereen roept het nu. Het, het, het, het, is, het, het onvermijdelijke is nu geschiet. Hij is zo dicht bij nu uh, Obama. Bij dat magische getal van die 270. Dat ligt echt binnen handbereik. Je mag nu zeggen dat Obama dat hij de dat die verkiezingen heeft gewonnen. En dat hij dus Mitt Romney heeft verslagen. En je ziet nu overal het gejuich uh, zie je nu gaan. En alle zenders, hè, ze zijn ontzettend voorzichtig geweest de hele avond alle, alle networks, maar zelfs Fox, nou de, de, de, de spreekbuis van Romney himself uh, zullen we maar zeggen, erkent, uh, erkent de nederlaag. Dus het wordt nu het, het, het wachten op de speeches, maar het historische moment is denk ik wel daar nu gekomen. En dat is het moment om vijf, negentien uh, minuten over vijf, We begon met CNN gevolgd door MSNBC zoals dat dan gaat, Fox News en CBS die allemaal verklaren dat de meerderheid uh, is uh, toegewezen aan uh, Barack Obama. Het feit ligt er, Hans. Ja, Barack Obama blijft president. Uh, dat betekent ook dat uh, er niet verhuisd hoeft te worden. en uh, Zijn schoonmoeder kan gewoon rustig in het Witte Huis blijven wonen. <laughs> En ik denk uh, dat, uh, ze zullen het niet toegeven... maar dat er een uh, zucht van, uh, van verlichting uh, toch opgaat, ook in, in de Obama-campagne. Ze, probeert... ze hebben veel zorgen gehad, met name na het eerste debat. En we proberen natuurlijk om in contact te leggen met onze mensen in Chicago. De lijden zijn wat uh, overbezet, maar als goed is hebben we Mathijs van der Wiel... vanuit Chicago aan de lijn. Nog niet. Die gaat komen, maar het uh, feest uh, uh, is, losgebarsten in Chicago op dat hoofdkwartier waar inderdaad uh, Obama al onderweg was. Naar de plek waar die, die meis zal toespreken. Matthijs van der Wiel, we hebben contact met je. Matthijs van der Wiel in Chicago. Nee. Hij is er nog niet. Buh. Dat ja. lijkt er bijna te zijn. Mart Feit ligt er. En overal, ook op de Amerikaanse zenders... zien we de beelden op andere steden op Ik Times Square. Je je Martijs, kom er maar in. Ja, ik, uh, moest, ik vertelde net eventjes dat ik even moest rennen naar de plek waar de microfoon ligt hier, uh, waar ik met jullie kan praten. Ik was boven in die zaal waar al die duimende supporters zojuist dat ook zagen verschijnen. Dat bericht op CNN, uh, dat was een ongelooflijk moment om daarbij te staan. Iedereen stond al uh, te swingen op de muziek, op zwepende muziek en was eigenlijk al wel overtuigd van de overwinning naar al die staten. Uh, dat kon al niet meer stuk, uh, die sfeer, maar toen dat bericht in, inderdaad op die schermen Scheen. Het ontplofte, alle armen in de lucht. Er werd gehuild. Ik zag oude vrouwen helemaal, ja, lijkt wel trance, leek het, naar dat scherm staan te kijken en te feliciteren. Dat is wat ik net hoorde. Ik zal het straks opsturen. Het geluid kun je niet nog even afspelen om te horen hoe gelukkig ze waren. Ze zeiden, de Amerika heeft gewonnen vanavond. Dat horen we graag, dat geluid van je, Matthijs vanuit Chicago. Wessel, hang jij ook nog steeds? Ja, op welke op, ja. manier heeft Obama inderdaad die 270 plus kiesmannen zich toegeëigend? Uh, welke, welke route die precies bewandeld heeft. Nou, ja, de doorslag is toch, uh, wat we al eerder gezegd hebben, is natuurlijk, uh, is natuurlijk Florida geweest. Dat is eigenlijk de, de, zou je kunnen zeggen, de grote verrassing van de avond geweest. Want Florida was afgeschreven. Romney was daar zo ontzettend sterk. Ik denk dat dat toch de sleutel tot zijn overwinning is geweest. Ja, dan, dan natuurlijk toch meteen de vraag van, ja, hoe heeft hij dat dan toch gedaan? Hoe heeft hij dat voor elkaar gekregen? Ik denk toch dat hij voor, voor migranten, voor, die, voor die hele, hele die Latino gemeenschap hij, hij, hij biedt ze een weg naar, naar staatsburgerschap om Amerikaan te worden. Ik denk dat dat een van de belangrijkste verklaringen is uh, uh, waarom dat gelukt is. En, en laten we dat vooral niet vergeten, we hebben het er nog niet over gehad, over alle congresverkiezingen natuurlijk. Uh, uh, hij is natuurlijk veel vrouwvriendelijker, Obama. Uh, de Republikeinen hebben zich natuurlijk toch wat buitenspel gezet met al hun extreme standpunten en dergelijke over abortus. Maar Dat is precies waarom ze die, die, die race om het congres verloren hebben, die, die senators die het daar hebben afgelegd met hun extreme uitspraken over uh, dat er zelfs na verkrachting geen abortus mag gepleegd worden. Amerikanen hebben dat toch kennelijk nu anno 2012. Ze hebben daar geen zin in. Ik denk dat dat uh, de diepere verklaring is nu. De, de eerste, zeg maar, spontane verklaring die ik voor zijn overwinning kan geven. Ik Wat? lees even hier een, uh, nog een tweet van Obama. En die zegt, uh, we're all in this together. That's how we campaigned. And that's who we are. Thank you. Met z'n allen gedaan. Want, Hans Anker, de campagne die Obama toch moest voeren... hij kwam wat later op gang natuurlijk als president... die eigenlijk pas na de conventie inderdaad vol op die campagne in kon gaan. Um, maar die, die conventies, daar leek hij toch nog redelijk... Uh, met, met oh, relatief gemak richting november op te stuwen. Totdat in oktober het de eerste debat ja. met haar om die plaatsvond. En ja. Romy in één keer... Maar goed, de conventies waren op zich ook wel een waarschuwing, want uh, die hebben ontzettend weinig teweeg gebracht. Hè? Normaal gesproken heb je de convention bounce en dan ga je een voor aantal punten omhoog in de peilingen. Eigenlijk vier weken een week lang niet naar de peilingen te kijken, want die zijn helemaal verkleurd als het ware door de conventies. En dat hebben we nu eigenlijk ook nauwelijks gezien. En dat is denk ik ook een indicatie voor het gepolariseerde klimaat. Uh, en denk ik ook een aanwijzing dat voor veel kiezers toch geldt... Ja, dat ze zich relatief laat pas met die verkiezing uh, gaan bezighouden. Want al, dat, uh, al, dat op, uh, al die optredens van politici... ja, dat zijn toch een beetje uh, pirouetjes draaien in hun ogen. En uh, wat else is nieuw? Uh, en toen is natuurlijk dat eerste debat eroverheen gekomen... waarin het leek alsof ja, ofwel de verklaring is... dat Obama niet tegen de ijle lucht in, uh, in Denver uh, kon. Of mijn eigen favoriete verklaring... Je hebt van die horkoortspilletjes, als je daar dan eentje te veel van neemt, dan, dan, dan, dan, word, je dan, je, ja, dan word je helemaal, dan val je dus half in slaap. Ja. Dus uh, misschien dat, was dat het wel. Als je dat toen zo zag, en je ziet nu de overwinning toch vrij snel, hè? want je zegt, oh, ik ben dit wel gewend en we uh, zitten hier nog wel eventjes misschien. Maar weet het nu al, heeft het je dan toch verbaasd vanavond? Uh, nou ja, kijk, het is, het is het, wat Wessel al zegt. De, dat, dat Florida opeens zo naar voren schiet als de beslissende uh, staat althans in, in het pad uh, naar de winst toe. Ja, dat is wel opmerkelijk. Ik denk dat ik had zelf Florida wel afgeschreven voor uh, voor Obama. Dus het, uh, het verrast mij dat hij Florida wint, zoals het er nu naar uitziet. Uh, Weet niet helemaal precies waar die prognose op gebaseerd is, hè, want het kan ook zijn dat hij Iowa, of, uh, Ohio wint... en een paar andere staten, ook op die manier uh, wint hij. Uh, maar we hebben natuurlijk uh, eigenlijk maandenlang wel het bericht gekregen... dat Obama het vooral in de swing states... Uh, gewoon substantieel beter deed dan het landelijk beeld. En dat is uh, denk ik ook bevestigd. Uh, Wat is dan daar uiteindelijk was. de sleutel in geweest? Dat hij in die swing states toch net even die voorsprong kon opbouwen op, op, op, op Mitt Romney. Ja, ik denk dat ze daar ook gewoon wat meer uh, onderzoek voor nodig uh, zullen hebben... om daar echt een serieuze conclusie aan te verbinden. Maar met name natuurlijk in Ohio, in, de, in het, het middenwesten. daar is denk ik toch echt de, de uitstraling van uh, het reddingsplan voor de auto-industrie... heeft daar een enorme impact gehad. En het blijft mij ook verbazen dat Obama zoveel moeite heeft gehad... om daarop campagne te voeren. Het is uh, zo'n evident, sterk punt... Uh, dat moet toch ook in alle focusgroepen naar voren zijn gekomen. En toch was hij daar zo terughoudend in. Dat is voor mij een van de hoofdvragen rondom de Obama-campagne. Waarom is hij daar niet veel assertiever uh, erin gegaan? Nou, gaan we gaan eventjes naar Jet in Florida. Daar zijn ze uh, nou ja, voor een gedeelte aan het juichen, neem ik aan. Ja, de barber is dit? Daar zijn ze heel hard aan het juichen. Dat was een heel bijzonder moment. Eigenlijk vrij onverwacht. Ohio was onduidelijk, Virginia was onduidelijk. Florida, hè, waar ik dan ben, was onduidelijk. En toen ineens kregen we een sms van de NOS. En daarna kwam CNN met de mededeling en begon dus de rest euh, nou ja, begon de hele café te, te huilen en te dansen. Het is een homobar, dus iedereen vloog elkaar in de armen, iedereen begon elkaar te zoenen, iedereen begon te dansen. Het was echt een heel bijzonder moment. Het is goed om te horen dat jullie het als eerste van de NOS wisten. Ja, dat had ik ook niet helemaal zien aankomen. Maar goed, de NOS was het eerste met de, de NOS-app. Ja, en hoe is het nu om je heen? In die bar? Ja, het is, het is uh, uh, heel druk nog. Mensen zijn nog aan het juichen, mensen barsten in gezang uit, dansjes. Als er een auto langs rijdt, dan, uh, dan toetert hij. Het, het is echt uh, ja, het is heel bijzonder om mee te maken. Ja, want wat Hans Anke hier net aan tafel zet zegt, uh, hij had Florida uh, min of meer weggestreept voor Obama. Uh, hoe, hoe dachten ze daar bij jou over? Ja, Florida, volgens mij, toen ik net naar buiten liep, was het nog niet duidelijk. Volgens mij is dat het nu nog steeds niet. Het maakt er niet uit. Hier in, in deze homobar hebben ze allemaal op Obama gestand, gestemd. En uh, nou ja, goed. Dus hoe, hoe Obama wint, dat maakt niet uit als hij maar wint. Hans Anker, je kent de stafferelen in Florida, hoe, hoe dicht dat inderdaad bij elkaar kan liggen, maar dan heb je nu toch toch een... Uh... Mag je dan toch wel een overtuigende zegen doen van, uh, van, van Obama, als je gaat kijken hoe die toch redelijk voorbij die 2,70 is geschoten? Nee, ja, uiteindelijk niet. Uh, ik weet niet hoe de uiteindelijke, uh, waar de uiteindelijke teller terecht komt, maar die komt niet ver voorbij de 300. Uh, in ieder geval is 275. Ja, ik denk dat hij dus de 300... Nou goed... Uh, uh, hij komt dus ergens op de 300 uit. Dat is, ik bedoel, het idee is natuurlijk van het Electoral College is dat, dat degene die je wint, die een meerderheid van de stemmen haalt, dat die meerderheid heel erg wordt uitvergroot. En dan, dan ook, dat, eigenlijk waar we het eerder over hadden, dan ben je de president van alle Amerikanen. En dan kun je zeggen van ja, ik, bedoel, ik had 400 kiesmannen achter me van de 535. Dat geeft het gevoel van oké, okay, hij is ook een beetje van ons. Dus daar is over nagedacht. Maar je ziet dat die marges eigenlijk vrij gering zijn. Hij zal ongetwijfeld die handrekening gaan doen aan uh, de bevolking. Aan nou, de fans natuurlijk in Chicago, maar met name ook via de televisie aan de rest van de Verenigde Staten. In Chicago, Matthijs van der Wiel. Matthijs, ja, jullie hadden nog wat te goed van me. Dat kon ik zojuist aan. Namelijk hoe het klonk in de zaal op het moment dat uh, die uh, mededeling verscheen dat Obama herkozen is. Nou, zo klonk dat. Het moment, het zal ergens 19 minuten over vijf zijn geweest. Nederlandse tijd deze ochtend dat het feit bekend werd. Via ja, een tweet uiteindelijk, eh, Willemijn die er Voorlas van ja. Obama van het Obama team. Ja, eh, toch handig, hè de Twitter, zou ik maar zeggen. Maar Niet gelukkig terug, ja. daarna onmiddellijk bevestigd van alle kanten. Het is eh, half zes geweest, de hoofdpunten van het nieuws op deze ochtend van Lieselot Thomas. Nou ja, het nieuws is natuurlijk. Obama is herkozen als president van de Verenigde Staten. Hij wint Ohio, dat gaf de doorslag. Mid Romney is er niet in geslaagd de Staten Pennsylvania, Wisconsin, New Hampshire, Iowa en Michigan op Obama te veroveren. En is dus niet meer in staat zijn rivaal te verslaan. Toen om tien over vijf ongeveer Nederlandse tijd Iowa naar Obama ging, barstte bij de Democraten in Chicago een uitbundig gejuich los. Vijf minuten later werd hij tot winnaar uitgeroepen in Chicago. Daar zouden zo'n 10.000 mensen zijn. This happened because of you, twitterde hij zelf meteen. Obama heeft nu 274 kiesmannen achter zich. Florida is nog altijd onduidelijk, net als Nevada, Colorado en Virginia. Al dus CNN. Romney staat op 201 kiesmannen. Live vanuit het Melkwegcafé in Amsterdam... Willemijn Veenhoven en Tim Moverdijk met Amerika kiest. De uitslagenacht. En met Luke Ikink. E. Ik denk dat iedereen wel weer wakker is op Twitter. Ja, dus dat kun je wel zeggen, ja. Het ontplofte echt toen het bekend werd. Obama deed dat zelf in een, in een tweet en um, daarna kolden alle zenders en kranten eigenlijk ook uh, dat Obama de verkiezingen had gewonnen. Emily Friedman is van ABC News en die meldt op haar Twitter dat er een enorme stilte is op dit moment in het Romney-kamp. Zij is daar aanwezig. Uh, Donald Trump heeft ook getweet en die zegt, nou, terug naar het tekenbord dan maar. Frank van Vlie is in Amerika en zegt als Romney echt alleen over, een overwinningsspeech had klaar. Dan moet hij nu snel even een pennetje pakken. Veel mensen hebben het over de beelden die CNN laat zien. Dat gaat echt over heel Twitter. Uh, daar zijn namelijk dansende mensen te zien in Kenia. Zak Monash van de Partij van de Arbeid. Die tweet een juichende tweet. Yes, four more years. Hij heeft sowieso niet geslapen. En met hem de hele D66-fractie. Dus ze wordt langer straks in de Tweede Kamer. Michelle Obama heeft inmiddels ook van haarzelf laten horen. Ze zegt: Ik wil jullie allemaal bedanken voor alles. Ik ben zo dankbaar voor iedereen die heeft geholpen en voor jullie gebeden. Roel Verrijken die zegt dat het een complete gekte is daar in Chicago. For more years. En Stijn Hustings die zegt nu ook: Vuurwerk hier in New York. Het lijkt wel alsof mensen meteen de Sandy-frustraties eruit schreeuwen. En dat zijn de berichten op. Twitter. Uh, in Boston hoorden we de afgelopen uren Marcel Bril... met veel hoopvol, nog steeds hoopvol gestemde re Republikeinse kiezers... in het kamp van Romney. Uh, toch hopen uh, tegen Btw weten in wat zo bleek het. Wat betekent dat voor de feestvreugde, Marcel Bril, daar? Nou ja, van feestvreugde kunnen we absoluut niet spreken... Um... Ik, ik, ik vond het tekenend. Ik, ik liep een beetje door die zaal. En, en uh, ik had uh, op dat moment nog niet uh, gezien uh, dat uh, het nieuws was dat Obama herkozen was. Want ik was op zoek naar mensen waar ik mee kon praten. En op een gegeven moment komt de hele roltrap naar beneden. Uh, met allemaal mensen hoor. Dus de roltrap uh, uh, zakte niet in elkaar. Allemaal mensen die naar beneden kwamen. Toen dacht ik, hé, hey, ik ga eens even kijken op de televisie. En daar stond het dat hij uh, was herkozen, Obama. Allemaal teleurgestelde gezichten. Ik heb ook een aantal tranen gezien bij mensen... Ayaan Ali was ook aanwezig. Die liep langs. Die was ook in de zaal uitgenodigd, maar zij wilde niks zeggen. Donald Trump, die werd net al even aangehaald... die heb ik ook zien passeren. Er was een lange stoet mensen... die vanuit die zaal, vermoed ik, ergens anders naartoe gaan. Ik weet niet precies waar naartoe. Maar er waren absoluut geen blije gezichten. En ik sprak nog wat mensen en die zeiden... ja, de teleurstelling die is natuurlijk enorm groot. We hebben het gewoon niet gered, die belangrijke staten. Dat is niet gelukt. En ik sprak ook nog even iemand... Die... ...die nog redelijk optimistisch was eerder deze avond. En die zei ja, het is toch niet gelukt, het is toch fout gegaan. En iemand anders die zei weer van ja, um, nu moeten we verder... ...het was een verdeeld land, zo zegt hij. Maar nu die verkiezingen zijn geweest, moeten we hoe dan ook achter Obama gaan staan. Ook al is dat wel slecht voor het land en treur ik voor het land. Maar ja, dat is nu eenmaal niet anders, want het volk heeft gekozen. Hè? Zo gaat dat in een democratie, ook in Amerika. Dankjewel Marcel Bril, Wessel de Jong in Washington. Wat is bij jou daar het laatste nieuws? Ja, het slagveld wordt steeds duidelijker. Hè? Hoe het eruit ziet uh, en hoe Obama heeft gewonnen. Of beter gezegd, eigenlijk hoe Romney heeft verloren. Hè? Want we hebben natuurlijk met z'n allen de hele avond zitten kijken... naar die, uh, naar die, drie, naar die drie swing states, naar die belangrijke staten. En de, de treurige conclusie voor Romney is... dat hij geen van die drie hele grote staten heeft binnengehaald. Dus er, er, er gaat zeker wat, uh, wat uitvoerig soul-searching gaat er bij de... Bij de bij de, bij de Republikeinen gaat er komen van hoe heeft het niet gewoon fout kunnen gaan. Nee, hoe heeft het zo erg fout kunnen gaan eigenlijk? Ook al was het dan heel erg close. Het heeft eindelijk, ja, hoe close het is, is allemaal leuk en aardig, maar het heeft gewoon niks opgeleverd. En niks opgeleverd, betekent dus met lege handen blijven staan. En daar gaan de Democraten dus vier jaar verder. En Hans Anker, even kijken naar de uitslagen van vier jaar geleden. Toen pakten de Democraten 365 kiesmannen. Dat kon je toen echt, echt een grote overwinning noemen. We weten nu nog niet precies hoe het gaat zijn. Hoe zou je deze willen typeren, deze, deze verkiezingen dan? Eigenlijk is dit gewoon een status quo uh, verkiezing. We zijn gewend geraakt aan zogenaamde wave elections, hè, waarbij dan er een, opeens een republikeins tij is of een, een democratische tij. iedere om elke twee jaar gebeuren er van allerlei spectaculaire dingen. En eigenlijk blijft het nu, alles blijft een beetje hetzelfde. De president blijft dezelfde president. De senaat blijft in democratische handen. En het huis blijft in republikeinse handen. Dus we gaan verder waar we waren. Wat betekent dan dat concreet voor een beleid wat je kan gaan uitstippelen? Nou ja, dat zal heel, toch heel erg beperkt worden, omdat hij niet, uh, omdat Obama niet de meerderheid in het huis heeft. Dus hij kan het huis ook niet uh, zijn wil uh, opleggen. Uh, dus hij zal iedere keer daar moeten zoeken naar uh, meerderheden, uh, meerderheden. Interessant voor hem. Uh, hè, dit is de president van de bipartisanship. Nou, dan krijgt hij de kans om dat eens in, uh, in de praktijk uh, te brengen. De realiteit is dat. Een president die herkozen wordt en niet de beide kamers uh, van het congres aan zijn zijde heeft... die gaat zich in de regel uh, uh, uh, concentreren op buitenlands beleid. En dat kun je ook, uh, denk ik, in dit ja. geval uh, verwachten. Dus wie weet nog weer een uh, initiatiefje rondom uh, vrede in het Midden-Oosten. Nou, dat kunnen we goed gebruiken, denk ik. Uh, maar, dat klinkt wel heel erg badinerend, Hans, ja, wat u nu zegt. Ja, uh, uh, zo klinkt het misschien, maar zo is het, uh, zo is het wel. Even over, over die verdeeldheid. Ik lees net nog even wat berichten. Uh, ten eerste zeggen, Romney uh, is het niet eens met de voorspelling... dat Barack Obama heeft gewonnen. Hij zegt dat het nog te vroeg is om dat te ja. zeggen. En dan reageert uh, Donald Trump met een uh, tweet. Die zegt, we can't let this happen. We should march on Washington and stop this travesty. Our nation <laughs> is totally divided. Nou, dat klinkt in ieder geval als de echte Donald Trump. Uh, ja. uh, ja, ik bedoel, dat he, dit hebben we twaalf jaar geleden uh, ook meegemaakt. Hè? Dus dat we dachten dat uh, Bush de president was... en dat uh, Gore al in zijn auto zat om uh, naar hem toe te, ah. te gaan... of in ieder geval om publiekelijk zijn verlies uh, toe te geven... en uiteindelijk letterlijk de elfde uur uh, daarvan afzag... Maar waar baart uh, dit op? Is dit de mogelijkheid dat het republikeinse kamp nog niet bereid is om de handdoek in te drinken, nou, de ring te wimmen, Om die concession speech het te Het kost altijd doen. enige tijd voor de werkelijkheid om uh, in te zinken. En de vraag is natuurlijk altijd ook wel even: is het ook de werkelijkheid? Dus dat we ons daar dubbel van vergewissen is. Uh, en wat geen doen ze dan om die werkelijkheid nog eens een keer te toetsen? Advocaten naar te kijken? Naar nou ja, advocaten, dat uh, uh, is. Uh, die zijn al lang al op de grond, hè. die kijken toe uh, bij alle uh, verkiezingsbureaus of dat allemaal wel goed gaat. Uh, maar die worden natuurlijk vanaf nu wel, uh, uh, als je dat wil, kun je die forse uh, inzetten om natuurlijk uh, de zaken voor te bereiden. Maar ik denk dat, uh, ja, tenzij zij over informatie uh, beschikken waar uh, de rest van de media niet over beschikt... maar uh, ik denk dat we er voorlopig vanuit kunnen gaan dat Obama echt uh, herkozen is. Want wat hier is gebeurd is dat het Obamakamp zelf de overwinning heeft geclaimd. Waar je in het verleden toch eerst zag dat eerst een, een, een verliezer zijn nederlaag zou herkennen. Ja, maar dat lijkt me ook een functie van uh, hoe langzaam de media zijn geworden... en hoe terughoudend ze zijn geworden bij het aanwijzen van een winnaar. Dus jij denkt op dit moment dat Romney nog niet heeft gebeld met uh, Obama? Nou, als, als, als, uh, als, als dat, de, zo echte, zo als dat uh, de echte Romney is die daar aan het Twitter is, dan uh, denk ik dat hij nog niet geweld dat heeft. Dat zal ook niet het geval zijn. Nee. We gaan even naar een verslag geven. Karin Alberts, die is nog in Melkweg. Ja, wij zitten hier in het Melkweg Café. Daar zijn niet zo heel veel mensen meer, maar bij jou wel? Nou, bij mij zijn nog wel wat mensen, maar al een stuk minder dan uh, een paar uur geleden. En wat nou zo grappig was, op het moment dat in Ohio... of het dat in het kamp van uh, Obama in Amerika het gejuich losbarstte... bleef het hier stil. Ik dacht van, hè, hebben ze het nou niet door? Want ik hoorde natuurlijk via mijn oren uh, wat er op de radio gebeurde. En uh, toen sprak ik met de jongeman die ik eerder deze uitzending ook heb gesproken. En hij zei, ja nee, maar het is nog niet zeker hoor. En ik moest echt teletext even onder zijn neus duwen om te laten zien... ja hoor, hij is herkozen. Zeg, je mag het geloven... Ik geloof het. Gefeliciteerd dan maar, hè? Dank je wel. Maar waar is die button gebleven die je al die tijd op je linkerborst droeg... Ja, dus uh, om je aanhankelijkheid van. aan Obama te ik betuigen? Ja, nee, ik zou heel graag willen dat die button bleef zitten. Maar dat was niet het geval. Maar ik heb hem nog steeds. Voor het geval dat. Ziet er moe uit, maar volgens mij wel heel tevreden. Um, ja, zeker. Nee, maar het was een hele mooie avond. En ook wel een beetje wat we hadden verwacht. Maar alsnog een leuke verrassing. Nou, en intussen zit iedereen hier nog naar het scherm te kijken, naar CNN, naar de vlaggetjes in de handen van mensen. De Republikeinen die hier vanavond ook waren, want er waren hier een aantal Republicans abroad. En uh, die heb ik anderhalf uur geleden nog even gesproken. Zij waren toen al op weg naar de garderobe en voelden de bui al duidelijk hangen. Gaat u naar huis? Ja, we moeten morgen werken. <laughs> Hoe houdt het voor gezien? Uh, nou, het zal wel moeten, ja. Ik heb uh, nog twee uur en dan moet ik wel op. Dus, en ik moet nog naar huis rijden. En met wat voor gevoel gaat u weg? Want het is nog niet duidelijk, hè? Nee, het is nog niet duidelijk. Maar ik denk wel dat Obama het gaat winnen. En uh, ja, nou ja, goed, jammer. Uh, ik gun het hem. Ik bedoel, uh, waarom niet? De beste wint en dat is democratie. Ja, geen diep gevoel van uh, droefheid. Nee, u bent voor Mitt Romney. Ja, ben ik. Maar ja, jammer. De beste wint, klaar. Iemand die het meeste stemmen krijgt, die wint. Zo is het spel en zo wordt het gespeeld. En gelukkig maar. Dag meneer. Ook u met een button hè, van de Republikeinen. Wat voor gevoel gaat u naar huis? Want het is nog steeds niet helemaal duidelijk. Nou, we wachten nog even af. Misschien lukt het nog voor Rom Romney. Ja, de hoop is nog niet vervlogen? Nog niet. We, we zien het pas als alle stemmen binnen zijn. Het is nu vier uur. Even na vieren. Hoe laat zal het ongeveer zijn, denkt u? Ik denk uh, in de vroege ochtend. Dan weten we het wel. Als we thuis zijn. En dan? Het bed in. Zeker. Moet u meteen door om te gaan werken? Nee hoor, ik uh, ga wel uitslapen. Ja, ik moet meteen werken. Ik heb vijf kinderen. Dus ik moet ze allemaal uh, naar school brengen. Dus ik ga naar huis. <laughs> maar kijk, ik kan ook nog twee weken duren. Want uh, alle absentee absenteeballets zijn nog niet binnen. En ze hebben twee weken de tijd om het te doen, want gisteren was de laatste dag dat je het moest opsturen. Dus dat duurt ook nog even. Dus als het echt heel close is, net zoals met Bush and Gore, dan uh, kan het nog een paar weken duren. Wie weet. Dus dan heeft hij al die tijd voor niks in de melkweg gestaan? Nou, niet voor niks. Het is wel leuk. Het was een leuk sfeer en alles. En dan. Uh... Beleef je in ieder geval wat, in plaats van uh, gewoon thuis zitten. U werd wel omgeven door met name democraten volgens mij, althans de mensen die voor Obama zijn. Ja, maar ik denk dat tenminste de 80% van de Nederlanders zijn voor Obama, dus dat ben ik wel gewend. Ik ben altijd in mijn eentje. <laughs> Ergens, ik ben altijd gewoon een uh, republikein en dan uh, de rest zijn uh, voor Obama. Dus dat ben ik wel gewend. Zij is toch wel aardig tegen u geweest? Natuurlijk, ja. ja. Zo, nou, wel thuis allemaal. En hartelijk dank. Heel close, zei deze mevrouw. Niet too close to call voor het Obama-kamp. Die kwamen ermee dat ze hadden gewonnen. Onmiddellijk gevolgd ook door de Amerikaanse tv-zenders. Maar dan is het natuurlijk best de jonge Washington de vraag. Wat, waarom die gaat doen? Is er al signaal uh, op te vangen dat hij inderdaad zijn nederlaag gaat herkennen? Verschijnt hier net een, een grote headline in nieuws bij, uh, bij CNN. Verschijnt in beeld dat Romney nog, er nog niet klaar voor is. Dus uh, ja, er is vroeg gejuicht, maar die, die, die, die speech, dat hij zijn overwinning gaat erkennen, nee, daar zullen we nog eventjes op moeten wachten. En wat daar precies zich daar nu in dat kamp afspeelt, op dit moment, uh, dat weten we natuurlijk niet. Maar ja, je ziet nog wel, ja, de uitslagen zijn nog niet definitief binnen. En uh, uh, ja, het, het, het, het, het had me ook wel verbaasd hoor, als ze meteen al zo snel waren geweest, ondanks het enthousiasme van, van, van alle networks en dat iedereen het aankondigt. Ik denk dat ze daar nog... nog uh, nog een laatste rekensom hard aan het maken zijn. Kijken wat er nog, wat er nog, nog, nog mogelijk is uh, op dit moment. Dus het is, ja. nog, het, is, ja, het is nog wel eventjes afwachten tot het ook echt uh, zeg maar het resultaat wordt bezegeld. Wessel, ik lees hier dat Romney wel meer stemmen haalt dan Obama. Ja, dat is het hele punt. Dat is natuurlijk weer die, die popular vote. Waar ja. die, daar heeft hij die eigenlijk de hele avond hè, gewoon het totaal aantal stemmen waar hij in heeft uh, voorgelegen. Ja, net zoals dat natuurlijk in, in, in 2000 ging dat Al Gore voorlag in de, in, in de, in de, bij de gewone, de, de ja. absolute optelling van alle stemmen. Maar het uh, toch zijn tegenstander werd. Dat zou nu dezelfde situatie zijn, zijn maar dan... ...komt hij uit in het voordeel van Obama. Dus dat, dat, dat is in principe, ja, dat, dat kan gewoon gebeuren. Maar dat ligt nou eenmaal aan het uh, ja, wat rare toch archaïsche ouderwetse kiessysteem dat je hier hebt. Dat, uh, dat het allemaal via kiesmannen loopt, het hele verhaal. Dat is nou eenmaal, dat zit er ingebakken in het systeem dat het, uh, dat het zo gaat. Het gaat gewoon om die, die, die heilige grens van die 270 kiesmannen. Nou, Obama staat dan nu formeel staat hij op, uh, staat hij op 274 kiesmannen tegen Romney 201. Maar ja, wellicht dat ze dus nog bereid zijn dat, dat te gaan aanvechten. En 274 is genoeg, 270 had je er nodig. Is het nog een sprankje vechtlust, is het hoop tegen beter win weten in... in het Romney-kamp in uh, Boston, waar Romney zich op dit moment nog even stilhoudt... is Marcel Bril, en die sprak al met wat Republikeinen die wel duidelijk zijn over hun gevoel over de afloop. I've not been upstairs. Okay, but you are Republican. I am a Republican. Okay. Um, what is your feeling at this moment? I'm I'm pretty disappointed. I think, uh, I think the country made the wrong choice. Um, you know, we're at a crossroads and I think um, we need some change and I don't think uh, we're going to make that change now. I think we're going to be in four more years of the same malaise and non-action and uh, it's just it's just really disappointing I'm, I'm im disappointed for our country right now can you explain why Romney lost at the end you know it, it really just comes down to a couple states it's the way our system works um, some states it's a foregone conclusion but there's three or four states that make the difference and, uh, and it really comes down to just a few votes Ohio, huge, uh, Florida, Virginia, Colorado, even New Hampshire. I mean, it, you know, it just—it was a very close race. It, the country's pretty divided, and um, and it's going to remain pretty divided. So. But they, at the end, the country uh, made a decision. Yep, that's right. And so we gotta, just got to get behind the winner and hope for the best. And, and, and I will. I mean, I, I'm a very optimistic person. And I think uh, I think we'll persevere. I just I think we made the wrong the wrong choice to make to make that happen in a more efficient way. But you know we'll we'll get behind the president and uh, we'll get it done. We'll get it done. It just might be a little bit tougher. And what about Mitt Romney? He uh, made a good campaign, in your opinion? I think he did. Re definitely did. He's a, he's a, a very bright guy. Uh, he's a he's a, he's such a, a, a character-wise. I don't think you could have picked a better uh, Republican candidate. I think the guy's he's a family man. He's a very bright individual. And um, you know, I don't know where he goes from here, but um, I think he was a great candidate. I think he was the best person that the Republican Party could have picked of the of the people who chose to run. I'm not saying he's the best person that could have run. I mean, there's a lot of bright people in this country who just choose not to run for president of the United States. It's not a, it's not a great job. Let's be honest. It's a, it's a very difficult job, and there's a lot of bright people in this country who just would not rather not do it. So, but Mitt Romney, he's a good man. I mean, I've, I've met him. Um, I think he's a very principled individual. Uh, like I said, he's a family man. Uh, I think he's raised a great family, and. Um, and he's, a, and he's, a, he's, a, he's a very bright guy. He's done a lot in business, and I think he's—I uh, think he's given his best shot. He didn't win. He's done. He's going to move on. So, thank you and good luck. Oh, thanks so much. Graag gedaan. De treuners in de stem van de Republikein, die zich weliswaar optimistisch noemt. En toch even blijft hameren op het feit dat Mitt Romney... in zijn ogen de beste man was. Een principieel man, een familieman. Maar zegt hij, we zullen uiteindelijk toch wel... achter de president gaan staan. En de president, zo erkent toch hij, is toch ook president Obama. Hij wijst op het feit dat het uiteindelijk maar aankwam... op een paar stemmen in Ohio, Florida, Virginia, Colorado... en ook New Hampshire, ook in de buurt van uh, Boston, Massachusetts... waar dit gesprek door... Uh, Marcel Bril wat opgenomen en hij begon zijn gesprek, Hans Anker. Met ja, wat we nu gaan krijgen is dezelfde malaise, de non-action, de verdeeldheid die we de afgelopen vier jaar hebben gehad. Gaat dat gebeuren? Ik denk het wel. Ja, ja. Ja. Ik, ik, ik kan er niet veel anders van maken. Dat denk denk denk dat denk. Ook echt is het ook malaise, vind jij? Nou ja, voor deze meneer is het overduidelijk malaise, want uh, de president is niet uh, van de partij die hij graag uh, ziet. Uh, ik uh, woon zelf nu weer een paar jaar in Nederland, uh, maar ik heb met bovenmodale uh, belangstelling kennis genomen uh, van, van de beide kandidaten. Uh, al was het maand uh, niet geheel, denk ik bij dat is op een gegeven moment weer in Amerika wonen. voor mijzelf geldt dat ik dat veel liever doe onder een president Obama dan onder een uh, president Romney. Dus jij bent en, blij. Ja, nou ja, in dat opzicht vind ik het geen uh, malaise. Uh, de malaise zit hem erin uh, dat uh, uh, het congres uh, uh, weinig meewerkt ja. aan al die prachtige plannen. En dat hetzelfde blijft. Ja. Overigens is het wel heel interessant als je die, die, die uitslag een beetje analyseert van wat er gebeurt. Dan zie je toch een, een opmerkelijke parallel met 2000. Toen had Gore last van de Green Party, van Rolf Nader... En uh, het lijkt er toch op dat Romney met name in Florida en Ohio ook heeft last heeft gehad van ook zo'n klein derde partijtje, uh, de Libertarian Party van Gary Johnson. Dus de, de marge, het verschil tussen Obama en, uh, en Romney, is in die beide staten op dit moment in ieder geval kleiner dan het aantal stemmen wat die, uh, Gary Johnson heeft binnengehaald. Want wat was daar de agenda? Wat, wat, wat speelde er dan daar met die man? Nou ja, er speelt niet zo heel erg veel. Uh, anders dan dat, uh, ja, dat is een soort fringe partij. Maar die Libertarian Party die zit toch wat meer in het vaarwater uh, van, uh, van de Republikeinen uh, dan dat die in het vaarwater zit van, uh, van de Democraten. Dus puur de aanwezigheid van op stemfamilie, daar heeft een Republikeinse kandidaat, in dit geval Romney, heeft daar last van. Hè? Als hij niet mee zou doen, die Kerry Johnson, dan zou uh, Romney meer stemmen hebben gekregen. De, die stelling kun je wel aan. Ik blijf toch geïntrigeerd, het is nu negen voor zes op deze vroege ochtend... door het feit dat uh, het Romney-kamp nog steeds niet aangeeft dat ze verloren hebben. Ik begrijp dat uh, Karl Roof daar een belangrijke rol in uh, speelt. Uh, De grote strategie. achter president Bush. De grote strategie die over het algemeen, uh, die over 12 jaar geleden daar ook een belangrijke rol uh, in speelde. En die heeft eigenlijk Fox een beetje uit zitten schelden van uh, hoe heb ik het nou en sinds wanneer gaan jullie weer uh, die, die race uh, callen voor uh, Obama. Want uh, zover zijn we nog helemaal niet. Fox News, het Republikeins gezinde tv-zender. Ja. Want daar zien ze wellicht nog mogelijkheden om het aan te vechten. Nou, ik weet niet of het een kwestie is van aanvechten. Ik denk dat het nu nog steeds gewoon een kwestie is van inschatting. Uh, denk je dat je echt verloren hebt of... Uh, uh, denk je dat je toch nog langzij kan komen. Dat hangt af van waar die stemmen nog, die nog niet geteld zijn, waar die vandaan komen. En eerlijk gezegd, ja, wij hebben hier niet echt de informatie om daar een goede uh, doordachte inschatting van te maken. Maar je kunt er wel vanuit gaan dat de beide campagnes uh, dat hebben. Uh, en, uh, nou, blijkbaar denkt uh, Rove dat het uh, nog niet allemaal voorbij is. Maar de Democratische Partij had dat kennelijk wel. Die durven dat, ja. dat kleine verschil in Ohio en in Florida naar zich toe te trekken. In ieder geval zorgt dit ervoor dat uh, Romney nog niet klaar is om zijn uh, uh, concession speech uh, te doen. En de regel is dat die, eerst. Die heeft hij wel geschreven, mag je hopen? Dat ja, meestal heb je twee speeches uh, ja, klaar liggen. Zei, hij zei van niet, maar dat was uh, uh, De, de regel is dat uh, het is wel zo chic dat de verliezer eerst uh, zijn verhaal vertelt... en dat daarna uh, de winnaar komt. En overigens, vier jaar geleden, uh, John McCain... Uh, waardeloze optredens uh, op de campagnetrail. En die kwam daar opeens met een buitengewoon elegante toespraak... op uh, de verkiezingsnacht nadat iedereen al naar de stembus was geweest. Dus... Uh, in dat opzicht kun je best aardige verrassingen tegenkomen. Ja. Het is nu uh, volledig, als dit allemaal klopt, maar daar gaan we even van uit... dan is het helemaal exit Romney, hè? die verdwijnt, heeft hij al ja, gezegd. Ja, dat, dat lijkt mij wel. Ja. Uh, ja, er is ooit één kandidaat geweest, Stevenson, die mocht uh, twee keer achter elkaar... maar dat was in de jaren 50. Uh, uh, en dat ja, het proces is echt helemaal veranderd. Hè? Dus de, de republikeinen die uh, ervan uitgaan dat Romney verloren heeft... die Zullen toch aan soul-searching uh, moeten gaan doen. Maar vooral gaan ze op zoek naar een nieuwe kandidaat. Ik denk dat uh, Marco Rubio daar een hele belangrijke naam in gaat worden. Senator uit uh, Florida. Uh, met uh, Latino-achtergrond. Uh, dat nou, is ook een goede manier om aan dat steeds sneller groeiende kiezersblok van Latino-stemmers... om daaraan te appelleren. Uh, maar ze zullen... Uh, ja, denk ik ook nog meer strijd moeten gaan organiseren... Uh, in het recruteren van een, uh, een, uh, een, uh, een nominee die dan wel uh, kans heeft. En, iemand waar en, we en, wel en, verliefd op kunnen worden. Want dat nou was ja, al de de Republikeinse Partij met maakt daarin een ontwikkeling door. Het is altijd de partij geweest van partijbondsen... die dan tegen iemand zei van, nou, nu is het jouw beurt. En dan mocht uh, die persoon, hè, zo hebben we Bob Dole ooit gekregen... en ook John McCain eigenlijk... En nu, uh, nu gaat dat denk ik veel meer open worden. Het zit er bijna op. Hans Anker, dankjewel. De uitslag is bekend. Barack Obama heeft gewonnen. Zegt hij, zegt de president. Dat zeggen ook de meeste televisiezenders. En dat zeggen wij ook bij NRS Nieuws. Met Romney houdt de nederlaag nog even voor zich. U gaat dat horen bij Marcel en bij Lara. Willemijn en ik wensen u een goede nacht, prettige ochtend. U kijkt maar wat u gaat doen. Blijf luisteren naar Radio 1. En goede ochtend. Hey guys, election day is almost over. This is it. We won't get another chance tomorrow. It all comes down to you now, plus a few dozen of your friends. I need you to vote. Uh, I just finished writing uh, a victory speech. Uh, it's about 1,118 words. And finally it is here. zijn here in Times Square for election night 2012 at the ABC News. Amerika verdient echte change. Big change. Change die belooft dat de toekomst beter zal zijn dan het verleden. No more status quo. He's looking forward to tonight. Uh, he did his traditional game of basketball. Um, and now he's spending time with his family. And you've got the faith getting more results coming in these are real numbers not exponential numbers in Kentucky you can see 1% of the vote is in overwhelmingly so far very early 69% for Mitt Romney 29% for the president de staten die definitief verdeeld zijn Kentucky West Virginia South Carolina Indiana Georgia en Vermont die zijn verdeeld Eén staat daarvan Vermont gaat naar Obama Drie kiesmannen en de rest allemaal naar Romney 49 dat ziet er op zich heel dramatisch uit maar het is nog vanavond. And let's check over at the Empire State Building in New York. Remember, we're turning the mast red and blue to reflect the electoral votes. Uh, 20% van de stemmen is binnen in Ohio. Met 59% van de stemmen voor Obama. Dus dat is een, uh, op zich een heel goed resultaat. Take a look at this. The exit poll shows a tie. 49% to 49% in Virginia. Doesn't get much closer than that. Again though. These are estimates based on our survey of voters leaving select polling places. Dus in Florida is het echt nog, uh, is het nog een, uh, ja, is het nog nagelbijten. Nou, de deuren van de zaal zijn net uh, opengegaan en het stroomt hier binnen een enorme hal. Pennsylvania gaat dus met gemak, lijkt het, uh, naar Obama... Andere dingen. In Ohio staat Obama met 132.000 stemmen voor. Terwijl ongeveer een derde van de stemmen eh, is geteld. Dat is een behoorlijke marge. Zegt nog niet alles. Maar hij staat ervoor. And there's one story, only one story right now. Florida. Florida goes, the election is over. We uh, have heard from a source inside the Romney campaign that the mood over at uh, Romney Headquarters, uh, their warroom, where they're watching uh, these returns come in is quote very tense and that is obviously because they are watching these returns come in from across the country and seeing states that they had hoped to uh, perhaps capture tonight uh, slipping out of their fingers She said, historic moment. maar de, de uitslag is toch nog helemaal niet definitief <laughs> we're very positive people true to our native land het begin van de plichtigheid terwijl wil nog lang niet alle uitslagen binnen zijn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 New York. They're watching all over the world right now. The president of the United States has been reelected right now. Let's listen in to some of the excitement. om daar te staan. Iedereen stond al te swingen op de muziek, op zwepende muziek. En was eigenlijk al wel overtuigd van de overwinning naar al die staten. Het kon al niet meer stuk, die sfeer. Maar toen dat bericht inderdaad op die schermen verscheen, het ontplofte alle armen in de lucht. Er werd gehuild. Ik zag oude vrouwen helemaal, ja, lijkt wel in transe leek het, naar dat scherm staan te kijken en te feliciteren. Oh,